7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... de dreiging van een aanslag op de Nederlandse ambassade in Jemen. En Lara zei het al meer dus ook over de schilderijen... erover uit de kunsthal in dat. je ook meer over in het NOS-journaal met Dorald Meegens.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 The FBI is now looking into not only just looking at the baggage that's upon the plane to make sure that there was everything okay with that but what they're now looking into is who made that phone call. They aren't telling us if that phone call was made in the United States or if it was made from an international location. En na ongeveer een uur was duidelijk dat er geen bom aan boord was en kon het vliegtuig weer doorvliegen. Bij een arrestatie in Miami is een jongen van 18 om het leven gekomen. Hij raakte onwel nadat de politie hem had beschoten met een stroomstootwapen. De jongen werd op daad betrapt toen hij graffiti aan het spuiten was... bij een leegstaand fastfood-restaurant. Hij sloeg op de vlucht en werd in zijn romp geraakt. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht... waar artsen vaststelden dat hij was overleden. PSV heeft de play-offs van de Champions League bereikt. Na de 2-0-thuiszegen op Zultenwarichem... werd ook de return in België gisteravond gewonnen. De Eindhovenaren wonnen met 3-0. De doelpunten kwamen van Matafs, Bakali en Maher...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 En Lara Goedemorgen, het is vijf minuten over zeven. Ja, de directeur van de Kunsthal had vorig jaar een vooruitziende blik. Wat er is gebeurd is een nachtmerrie voor iedere museumdirecteur. Wat de schilderijen roven was een aaneenschakeling van blunders... door beveiligers en politie. En daardoor konden dieven uit Roemenië... beschijnbaar moeiteloos die zeven schilderijen stelen afgelopen oktober. Hendrik Willem Hofs in Rotterdam. Hendrik Willem, het AD en NAC schrijven daarover. Ze hebben het politiedossier in handen. Hoe is die diefstal toen dan gegaan? Rond een uur of drie zijn die twee dieven daar naar binnen gegaan... met hele simpele handgereedschap. Hebben ze dus de deur aan de achterkant van de kunsthal geforceerd... Uh, ze zijn daar heel snel naar binnen te, uh, gegaan. Hebben we ook gezien op de beveiligingscamera's. Heel snel weer naar buiten met die uh, schilderijen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 Kolsingel, dat is denk ik een, uh, nou een kilometer of anderhalf daar vandaan. Van schrik hebben de die auto uh, laten staan uh, met uh, de schilderijen erin. Die hebben ze pas later opgehaald. Ja, want ze vonden dit toch wel uh, heel erg uh, ja, uh, afschrikwekkend opeens. Uh, dat ze zo uh, uh, ja, nipt ontsnapt waren uh, van die kunst mm, Maar wacht even, Gendrik Willem. Want uh, daar hebben toch lege haakjes hebben ze toch gezien in het museum. Heeft dat ze niet gealarmeerd dan? Nou ja, kennelijk niet. Uh, ze hebben een, een rondje gedaan. Uh, ja, misschien hebben ze de lege haakjes gezien en uh, ja, niet de juiste conclusie getrokken. Maar wat ik me ken, in ieder geval kan herinneren van die ochtend... want ik was er nou ja, niet heel snel bij, maar wel rond een uur of acht... is dat ze nog steeds op zoek waren naar de braaksporen... en dat ze die uiteindelijk pas uh, achter hebben gevonden, ook uh, tijdens het onderzoek. De, de dieven hadden de deur ook dicht gedaan. Dus ja, van de dat buitenkant was eigenlijk ja. helemaal, eigenlijk helemaal ja. niks te zien, behalve dan die haakjes. En ja, je kunt je misschien de, de, de, de verbijstering voorstellen van uh, die beveiligers met de lege haakjes en de deur. En dat ze het niet helemaal hebben begrepen, denk ik, in het begin. Maar dat is mijn eigen interpretatie. Maar dan is er dus niet veel nodig geweest om die deur open te krijgen. Wat zegt dat over de beveiliging van de kunsthal? Ja, die was volgens de directeur state of the art... maar inmiddels is gebleken dat die helemaal niet state of the art was. Die was ronduit slecht. Dat zei uh, een beveiligingsexpert ook gelijk een dag uh, daarna... Je moet je voorstellen, die kunsthal, die is al 25 jaar oud... die is eigenlijk niet uh, neergezet voor uh, tentoonstellingen... met hele waardevolle kunstwerken, meer ja, uh, ja, uh, wat, wat, wat modernere kunst. Maar in ieder geval niet zo waardevol als die Triton-collectie. Er is ook nooit echt heel erg veel uh, geïnvesteerd... in de beveiliging van de kunsthal. En dat, uh, dat zeggen ook uh, mensen, bijvoorbeeld de oud-bestuurders... Uh, tegenover het uh, Algemeen Dagblad vanochtend. En uh, uiteindelijk heeft de directeur dat ook wel toegegeven... In een brief aan de gemeenteraad, die nog niet eerder is gepubliceerd, waar dus ook in staat: van nou ja, dat had eigenlijk meer aandacht moeten hebben. Nou, het kreeg gelijk meer aandacht, een dag. Na de kunstroof, toen werden er bloembakken voor de glazen pui gezet. Er werd aan de deuren gerommeld, in ieder geval. Die werden beter beveiligd. En nu, op dit moment zelfs, is de kunsthal gesloten. Omdat het gebouw moet worden aangepast. Duurzaam moet worden, zegt de directie. Maar ja, daarbij hebben ze ook wel toegegeven dat het ook om beveiliging gaat. Dat de beveiliging nu wordt verbeterd. Nee. Oké. Okay. Je hebt het hele dossier gevolgd al die tijd, Hendrik Willem. Die informatie die nu naar voren komt... Hè, in die reconstructies van AD en NRC, de inzagen die ze hebben gehad in de politiedossiers, zit daar veel nieuwe informatie voor jou bij? Komt, komt het als een verrassing wat zij schrijven? Nee, het verbaast me niet heel erg. Het komt uit het Nederlandse politiedossier. Uh, dat dat uh, heb ik in ieder geval nog niet gezien. Um, maar dat, dat, dat het die ochtend heel erg klungelig liep, dat de dieven heel erg klungelig waren, dat wisten we inmiddels, hè? want uh, ja, vandaag, later vandaag komt er ook een persconferentie van uh, de onderzoekers in Roemenië... waaruit uh, waarschijnlijk zal blijken dat uh, in de as uh, van, van die moeder daar in dat Roemeense dorp... dat er toch minimaal de resten van drie schilderijen zijn gevonden. Nou, de dieven waren dus klungelig, um, waren wel vlucht die ochtend. De politie was vlucht ter plaatse, de beveiliging ook maar, ja, stonden ook maar verbaasd uh, uh, ernaar te kijken... Ja, het is allemaal wel. Uh, het verdient geen schoonheidsprijs zoals het allemaal gegaan is. Nee, laten we het zo maar omschrijven. Henrik willem -Hofs vanuit Rotterdam, dank je wel. Tien over zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Dan het andere nieuws van deze ochtend. Want de Nederlandse ambassade in Jemen is ook potentieel doelwit van een terroristische aanslag. Heeft minister Timmermans van Buitenlandse Zaken gisteravond bekendgemaakt. We hebben de minister gevraagd om daar vanochtend een toelichting op te geven. Maar dat lukt niet. En dus moeten we het doen met de tekst. Die wordt samengevat door onze verslaggever Paul Sanders. Er waren nog vier Nederlanders aan het werk op de ambassade in Jemen, een kernstaf. De rest was al weg, maar vanwege dreigingen heeft gisteren de gehele ambassadestaf uit Sana'a, de hoofdstad van Jemen, het land verlaten. Volgens het ministerie is deze maatregel genomen na nieuwe informatie dat een aantal westerse landen potentieel doelwit is van een aanstaande terroristische aanslag. Nederland wordt genoemd bij die landen. Wat de dreiging precies is, blijft onduidelijk. Wordt ook niet bekendgemaakt. Ook niet na navraag bij een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wel is bekend dat het om een tijdelijke maatregel gaat. Begin volgende week, na afloop van het suikerfeest, wordt de situatie opnieuw bekeken. Al dus het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlandse gemeenschap in Jemen, bestaande uit zo'n 40 mensen... is op de hoogte gebracht van het vertrek van het ambassadepersoneel. Nou, hoorden hoorde pas anders. Hij vatte samen wat minister Timmermans gisteren bekend maakte... over jemen en de dreiging voor Nederlanders. Er praat hierover door met onze verslaggever Arabische Wereld. Lex Runderkamp. Lex, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe moeten wij toch tegen deze terrorisme-dreiging aankijken? Ja, ik, ik, ik denk dat je, dat je ziet dat ze gewoon niet precies weten... wat, uh, wat de dreiging is... Uh, de Amerikanen hebben, hebben informatie uh, uh, opgevangen... Dat hebben ze meteen gedeeld met hun, hun grote partners. Hè, de grote landen in de wereld. Zou ik maar zeggen, in het westen, Brit, de Britten, de Fransen met Duitsland. Uh, wij liepen daar wat spartelend achteraan. Twee dagen geleden nog uh, was er een persbericht van, uh, de, dat de minister besloten had dus om die ambassadestaf uh, weg te halen. En zei dat Nederland geen. Was letterlijk werd er gezegd, Nederland sluit zijn ambassades niet als gevolg van een gerichte dreiging. Nee. Wij moesten toen, helaas vonden ze, ze bij de Nederlandse overheid, zeggen, ja, de Belgen hebben wel, een beetje concrete informatie dat er misschien iets in Brussel gebeurt. Dus, en toen ineens werd ons weer gevraagd door de Amerikanen: van, oh, willen jullie wel letten op het vliegverkeer uh, vanuit Amsterdam naar, naar de Verenigde Staten. Uh, in dat spel hebben wij gewoon geen rol gespeeld. En ik denk dat de afgelopen twee dagen de Amerikanen met nog meer landen die op. Een lijst, ja, welke lijst weten we niet precies. Maar die had hij zo vaag was dat wij vrij laat aan de beurt waren. Ja. Is het dan ook niet het zeker voor het onzekere nemen? Want als je open blijft, word je natuurlijk steeds groter doelwit als de rest sluit. Ja, dat is precies het enige wat ons rest. Als je, je moet die dreigingen je moet je altijd serieus nemen. Ik, bedoel, ik probeer het hier ook niet weg te redeneren. Want ja, al die aanslagen die er ook geweest zijn... in Madrid, in Londen, 11 september zelf in Amerika... dat, dat zagen we ook allemaal niet aankomen. Dus je moet, dat is het gewoon uh, een beetje de, de, de ja, het probleem van deze tijd dat Al-Qaeda, Al zelfs als ze een beetje informatie lekken... misschien zijn ze helemaal niet eens van plan om een aanslag te plegen... maar hebben ze gewoon over een open telefoonlijn of een open chatlijn met elkaar zitten praten. En dat is opgevangen door de Amerikanen. Die, er zijn echt de laatste tijd redelijk wat rapporten verschenen... en goede artikelen over de kwaliteit van de informatie... die de Amerikanen zouden hebben over Al-Qaeda. En ik denk dat dit vandaag weer een hele goede illustratie daarvan is. Dat Er worden hele grote maatregelen genomen op basis van... Ja, informatie die toch redelijk uh, onzeker is. Ja. En, en Lex, kan jij je voorstellen, want dat is iets wat Coco Lijn suggereerde... Hè, ook bij ons uh, gisterochtend, dat er misschien wel bewust ja, gelekt is... of uh, niet gelet is op het afluisteren door mensen van Al-Qaeda... door leiders van Al-Qaeda om paniek te veroorzaken... Ja, nou ja, daarom refereerde ik er ook een beetje aan net, dat ik dat zei. Kijk, veel belangrijker denk ik op dit moment is dat we moeten zien... dat Nederland er toch een behoorlijke uh, blunder zelf heeft gemaakt. Door, ik, bedoel, ik schrok er zelf ook een enorm van. Ik kreeg ineens een berichtje via mijn eigen NOS... van Nederland uh, hè, doelwit ja, ja. van mogelijk terroristische aanslag. Dat... Werd, dat bleek uit een persbericht te komen dat weer begon met dat minister Timmermans van, van buitenlandse zaken heeft besloten die ambassade uh, he, dat er nieuwe informatie is gekomen dat er dreiging zou zijn de Nederlandse uh, uh, er is ook veel nou ruzie wil ik niet zeggen maar heel veel uh, scheve ogen binnen binnen uh, ministeries als buitenlandse zaken de coördinator terrorismebestrijding die iedereen trekt zijn eigen pad al sinds 11 september is de bestrijders uh, van uh,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 die coördinator is een heel nieuw... Ja, nieuw bestaat inmiddels ook al acht jaar, geloof ik. Een uh, ambtelijke organisatie die gewoon weinig manoeuvreerruimte ja. krijgt. Omdat ja. al die departementen hun eigen ding doen. En daarom is gisteren door buitenlandse zaken zeer onprofessioneel gezegd... dat Nederland doelwit zou zijn van een aanstaande terroristische maar, maar je aanstaande. wil eigenlijk ook maar zeggen, Lex, dat de onrust die men had willen creëren... bij deze gecreëerd is door nou, elkaar. Nou ja, door Al-Qaeda, ik zou zeggen in dit geval door uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken... dat dat duidelijk ja, niet heel goed gecoördineerd heeft met de coördinator. Goed. Lex Gunderkamp, onze verslaggever Arabische Wereld. Dankjewel. Er komen nu berichten binnen dat de Syrische president Assad is beschoten. Onze correspondent Sander van Horen is het aan het uitzoeken. U hoort hem zo LOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. 16 minuten over 7. We gaan naar Italië, want van Berlusconi zijn ze daar nog niet af. Een senaatscommissie werd het gisteren namelijk niet eens over een datum... waarop de senaat moet stemmen over het verwijderen van Berlusconi uit de senaat. Correspondent Angelo van Schaik, goedemorgen. Goedemorgen. He. Hoe komt het? Waarom is het zo moeilijk om een datum te prikken over die stemming? Ja, blijkbaar vinden ze het nogal uh, lastig. En ik denk dat veel senatoren er moeite mee hebben om een collega... want dat is het uiteindelijk natuurlijk... Um, de toegang tot de Senaat te ontzeggen. En um, begin september komt die commissie dus opnieuw bijeen. Uh, en dat geeft dus de verdediging, dus de collega's van Berlusconi... twintig dagen de tijd om zich voor te bereiden op een eventuele beslissing. Waarom moet de Senaat eigenlijk overstemmen? Angelo, moet de rechter dat niet bepalen? Ja, dat klopt. De rechter zou het in eerste instantie moeten bepalen. Maar zoals we weten is een gedeelte van het vonnis van afgelopen donderdag... namelijk het gedeelte over de publieke functies teruggestuurd naar Milaan. Dus dat duurt nog even. Um, tegelijkertijd is er een wet uit 2012... die voorschrijft dat mensen die um, meer, voor meer dan twee jaar veroordeeld zijn... Een, um, geen publieke functies mogen uitvoeren. Maar, wederom een maar... Um, dan uh, uh, als die, dat vonnis komt tijdens een mandaat van een politicus... In de, dan moet de Kamer waarin die politicus zit, in dit geval dus de Senaat... Uh -huh. uh, stemmen over het vervallen van die zetel. Nou, dat is dus wat er nu moet gaan gebeuren. Mocht het vonnis uh, komen tussen twee mandaten in... of als die politicus geen, zet, geen zitting heeft in een Senaat of in een, in een Kamer... dan is die onverkiesbaar. Dus eigenlijk is het paradox op dit moment dat... Mocht de regering vallen en mocht een nieuwe verkiezing komen, dan is Berlusconi onverkiesbaar. Op dit moment is hij redelijk veilig, want hij kan zich in de Senaat verschuilen. En als zijn collega's hun best doen om de boel een beetje te rekken, dan kan hij dan ook nog voorlopig blijven zitten. Zo, ja, natuurlijk. En hoe hangt de vlag erbij als er gestemd wordt uiteindelijk voor Berlusconi? Nou ja, het is een meerderheid in een plenaire vergadering uh, die dat uh, in een geheime stemming uh, moet, gaan, uh, moet gaan beslissen. Nou ja, je kan je voorstellen dat de partij van Berlusconi uh, en blok achter hem staat, maar hij heeft geen meerderheid in de Senaat. Nou, de Grillini, dus de aanhangers van Grillo, en uh, de linkse partij, de uh, Cel, uh, die uh, zullen tegenstemmen. En dan hangt het dus weer allemaal af van uh, de Partito Democratico, de partij van uh, premier Enrico, Enrico Letta. Als het een geheime stemming is, schat ik in dat ze gewoon gaan stemmen voor het verwijderen van Berlusconi uit, uh, uit, de, uit de Senaat. Dat heeft trouwens de partijleider Epifani ook al gezegd. Uh, uitspraken worden toegepast en uh, wij uh, scharen ons achter, achter, de, de, achter justitie in feite. Dus de kans dat Berlusconi verwijderd wordt uit de Senaat is vrij groot. Oké, okay. als er gestemd gaat worden, correspondent Angelo van Schijk. Dankjewel. President Obama heeft een ontmoeting met zijn Russische collega Poetin afgezegd. Obama gaat wel naar de G20 volgende maand in Sint-Petersburg... maar heeft het geplande gesprek met Poetin gecanceld. Hij is geïrriteerd over het asiel dat Rusland aan klokkenluier Edward Snowden heeft verleend. Het woord koude oorlog doemt deze dagen steeds vaker op. Maar dat gaat Obama dan weer veel te ver. Uh, er zijn times waar ze back in de Cold War thinking En a Cold War mentality. En wat ik consistently zeg aan hen en wat ik zeg aan... Uh, president Putin, is... that's the past. And you know, we've got to think about the future. And there's no reason why... Uh, we shouldn't be able to cooperate more effectively yeah. than we do. Ja, Obama vindt koude oorlog dat dat inderdaad geschiedenis is. Er is geen reden waarom we niet beter samen kunnen werken... dan we nu doen, al dus de Amerikaanse president. Hm. We gaan hierover verder praten. Dat doen we met Robert van der Roer, diplomatiek deskundige. Robert, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben jou gebeld omdat dit... Um toch een zware diplomatieke zet is hè, om zo'n uh, afspraak af te zeggen. Het schuurt en kraakt hè, tussen die twee grootmachten. Is hier sprake van opnieuw een koude oorlog? Nou, de koude oorlog in zijn oorspronkelijke gedaante zal niet meer terugkeren. Maar dit is wel het grootste dieptepunt sinds het einde van die koude oorlog. Het is de eerste keer dat een Amerikaanse president... Uh, in dat nieuwe tijdperk een top met een Russische president afzegt. En het zat er eigenlijk... Bijna onvermijdelijk aan te komen, omdat ja, Poetins anti-Westerse, anti-Amerikaanse houding. Amerika al veel langer. Je zag het vorig jaar al op een top. De twee zaten uh, niet gezellig naast elkaar. En je zag een duidelijk een koude luchtverplaatsing. <laughs> en de waslijst van verdeeldheid de groeit. Syrië, de mensenrechten, omgang met homo's in Rusland, het raketschild, wapenbeheersing, handel. En dan nu ook nog Snowden. Het is de Amerikanen te veel geworden. Ja, er zijn allerlei redenen natuurlijk waarom Poetin zich afzet tegen de Verenigde Staten. En is dan, komt dan Snowden ja, als, uh, als een cadeautje uit de lucht vallen voor uh, Poetin? Absoluut. En dan te weten dat Snowden uh, ja, daarbij bij toeval belandde in, in Moskou op dat vliegveld. Maar Poetin heeft dat echt En uh, als een geschenk uit de hemel. Ze kunnen de Amerikanen uh, dwars zitten en binnenlanders laten zien dat ze nog meetellen op het wereldtoneel. Want de waarheid is natuurlijk, en dat weet ook Poetin, Rusland is geen gelijkwaardige supermacht meer. Nee, en bovendien zouden we kunnen stellen... dat de landen opnieuw diametraal tegenover elkaar staan... waar bijvoorbeeld Amerika juist kiest voor het uitbreiden van homorechten... die in, in Rusland beperkt worden. Dus na een periode van openheid, grasnost, perestrojka... Euh, is, is het nu heel anders. Ja, en dan, dan wordt het dat nog lastig. Als je dan binnenkort, uh, eh, toch over een maand, uh, gastheer bent van de G20. dan zijn toch even de, de, de, ja, de spotlights van de wereld op je gericht. En dat komt uh, Poetin niet uit. En Poetin is natuurlijk ook niet een wonder van communicatie. en toch een beetje een stijve man. Als oud-inrichtingenman, oud-KGB-man. En uh, ja, dan moet zo'n top uh, van de G20 in Sint-Petersburg gladjes gaan verlopen. En daar komt toch een doem over te hangen nu. Nou, nou zou je kunnen zeggen, uh, Obama zegt het zelf ook, dat de Koude Oorlog... dat is echt geschiedenis, we moeten samenwerken, we moeten ook beter samenwerken. En dat is natuurlijk ook zo, die landen blijven wel met elkaar praten. Hoe belangrijk is het dan toch dat de leiders dat even niet doen? Nou, dat is heel belangrijk. En uh, wat ik net zeg, als je zo'n G20 uh, uh, moet gaan organiseren en dat is... Ja, dat is een evenement waarbij ook informele contacten heel belangrijk zijn. Het is ooit begonnen als een praatje bij de Haard, die G4 toen. En nu is het een, ja, een mega-event geworden. En als je dan allemaal uh, ja, uh, verlammingen hebt, dan wordt de sfeer natuurlijk een stuk koeler. Maar worden daar en... echt zaken besloten tussen de leiders dan, onderling? Nee, maar daar worden wel dingen in gang gezet. En zo'n zo top is een uh, moment waarop ze elkaar toch even kunnen zien. Ze doen altijd uh, iets uh, ja, wat, wat, wat buiten de gebaande paden gaat. Ze gaan, ze gaan fietsen, roeien, you, you name it. En uh, dat, daar heeft de wereld niet altijd zicht op. En dan is dit een absolute blemmering. En ik denk overigens toch dat uh, het niet al te lang kan duren. Want we, wat ik net zei, we leven in een nieuw tijdperk. Dit is niet meer een, een, ja, een moment waarop je als, als grootmacht, misschien niet meer de grootste macht van de wereld, maar je kunt isoleren. Dit is een tijd van coalities bouwen, van samenwerken. De, de Russen kunnen niet zonder de Amerikanen, kunnen ook niet zonder de Europeanen, mm. ondanks hun anti-westerse agenda. Samenwerken met alleen de Chinezen is geen optie voor Poetin, dus hij zal toch weer toenadering moeten zoeken. Ja, maar goed, hij zit ook met Snowden dan toch een beetje in zijn maag, vermoed ja, ik. Absoluut, want dat, en kijk, als Snowden daar nog een jaar blijft uh, rondhobbelen... Dan, is dat, uh, dan kan het misschien nu tijdelijk een publicitair voordeel geweest zijn. Maar als dat langdurig relatie met Amerika belemmert, heb je een probleem. Dus ik denk dat Poetin vandaag, nadat hij ja, moest gisteren was... Die, reageerde hij die heel ja, eigenlijk ingetogen dat hij teleurgesteld was via een woordvoerder... dat hij vandaag even zijn knopen gaat tellen... en dat, het een, dat hij gebruik maakt van een time-out, maar dat er dan toch... Ja, dat ze gaan nadenken van ja, dit, dit was nou ook weer niet de bedoeling. Want ja, Snowden is natuurlijk één persoon. Dat kan nooit de reden zijn om langdurig je relatie met Amerika te belemmeren Dus ik denk dat er toch nog weer een toenaderingspoging zal moeten komen. Nu of in de komende weken en maanden. Goed. Wij gaan dat zien. Robert van der Roer, diplomatiek deskundige. Dank weer. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1 Journaal. We zeiden het net al, komen we berichten binnen dat in Syrië een convoy is beschoten. Waar ook de president Assad in meereed. Correspondent Sander van Hoorn hebben we nu contact mee. Hij is in Jordanië. Sander, wat weet jij inmiddels? Ik heb gesproken met twee mensen in Damaskus. Eentje zegt dat hij inderdaad een explosie gehoord heeft. Beiden zeggen dat de Syrische staatstelevisie ook bericht... dat er in het centrum van Damascus een explosie geweest is. Maar beide zeggen ook dat op dit moment de Syrische staatstelevisie... Uh, beelden uitzendt van president Assad die aan het bidden is in een moskee. Dat is relevant, want dat is het eerste gebed na het einde van de ramadan. Dat is een, uh, een, een groot gebed vergelijkend met de nachtmis, met kerstmis. En uh, daar zou hij dus ongedeerd aan het bidden zijn. Zij zeggen ook erbij... Dat dat gebeurt in een uh, moskee waar hij dat vorig jaar ook deed. Dat is relevant omdat ik uh, vorig jaar bij dat gebed, op de dag van dat gebed in Damascus was, ook bij die moskee ben wezen kijken. Dus ik ken die locatie. Hij ligt vlakbij zijn presidentiële paleis. In een wijk die heel erg loyaal is aan de Syrische president. Maar belangrijker om vanuit dat paleis bij die moskee te komen kom je niet langs de plek waar de berichten vandaan komen dat er een explosie geweest is. Okay. Dat is op een andere plaats in het centrum, bij een hotel waar ik ook wel gezeten heb. En dat ligt fysiek heel ver uit elkaar. Dus als er inderdaad een explosie geweest is, als er een convoy um, geraakt is, dan lijkt het inderdaad waarschijnlijk dat Assad daar niet in geweest is. Maar Sander, weten we zeker dat dit niet de beelden van vorig jaar zijn? Uh, nee, dat weet je niet. En uh, wat dat betreft geldt dat uh, dit natuurlijk een land is, zelfs in hartje Damascus waar informatie buitengewoon moeilijk te krijgen is. Uh, zelfs als ik daar nu geweest was, had ik je waarschijnlijk niet meer kunnen vertellen, omdat ik dat met een hotel niet uitgemogen uh, had van de veiligheidsdiensten. Dat blijft de standaard bijsluiten bij berichtgeving uit Damascus. En ja, je kan er inderdaad wel vanuit gaan dat als in een situatie als deze de leider iets overkomen zou zijn dat dat niet meteen bekend wordt gemaakt. En dat inderdaad de Syrische staatstelevisie niet genoeg is om dan dooddrukbeelden van vorig jaar uit te zenden. Dus wat dat betreft weten we alleen wat die mensen mij vertellen. Namelijk dat er live staat onder uh, de beelden die op dit moment worden uitgezonden. Maar dat is inderdaad ook maar een woordje. En we weten dat het op zich niet waarschijnlijk is dat als hij in dezelfde moskee heeft gebeden... dat hij dan langs de plek is gereden waar die explosie plaats zou hebben gevonden. Sander van Hoorn, mocht jij meer vernemen, dan uh, horen we het graag van je. Dank je wel voor nu.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 Dit is Radio 1. E. Half wacht, het NOS Journaal nu. Hier is Dorold Meggens. Bij de schilderijenroof uit de Rotterdamse kunsthal is flink geblunderd door politie en beveiliging. Volgens het AD had de politie pas na vijf kwartier door dat er was ingebroken, omdat er geen sporen waren van braak. En de advocaat van de verdachte zegt in de krant dat agenten de daders nog hebben zien lopen. Eén van de agenten zou zelfs naar de daders hebben gezwaaid.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 waarbij 47 doden vielen, raakte het bedrijf in financiële problemen... waarna het nu failliet is verklaard. Politieagenten hebben niets verdachts gevonden aan boord van een Amerikaans vliegtuig... waarover een bommelding was binnengekomen. Het toestel van US Airways kwam uit Ierland. In Philadelphia is het toestel doorzocht met honden. En vervolgens is de bagage gescand. Kort daarna was duidelijk dat er geen bom aan boord was. In Honduras heerst een epidemie van dengue, ook bekend als knokkelkoorts. 17 doden zijn er inmiddels, ruim 15.000 mensen zijn ziek... De regering heeft een noodtoestand afgekondigd. En plekken waar de muskieten zitten, die de ziekte overbrengen, worden besproeid met gif. En André Rieu gaat een concert geven op de Noordpool. De violist en orkestleider wil met 70 muzikanten afreizen naar de Poolcirkel. Zo wil Rieu aandacht vragen voor de klimaatverandering en het smelten van de ijskappen. Het concert staat gepland voor 18 augustus volgend jaar. Maar of het doorgaat, dat hangt af van het weer in het gebied tegen die tijd. Dat zijn de hoofdpunten. Het Weerbericht van Weerplaza.nl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 spreken de SP en de VVD over de dreiging van een aanslag... aan het adres van de Nederlandse ambassade in Jemen. Tot zo. Willem, de ouders van Christian. Christian uit de Ballenbak halen? Christian vraagt de andere kinderen toegangsgeld. En dat is niet toegestaan.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 Minuten over half acht goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Vier minuten voor negen. gisteravond. Een bericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ambassadestaf, Sana verlaat Jemen. Want volgens minister Timmermans is de dreiging te groot. Eerder was er geen sprake van een gerichte dreiging tegen Nederland in Jemen. Maar de Nederlandse ambassade is toch genoemd als mogelijk doelwit. Er is extra informatie gekomen. Daar praten we over met. Uh, Pant en Broeke van de VVD, meneer de Broeke, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van het besluit van de minister? Ik denk dat het een juist besluit is. De exacte veiligheidsanalyses zijn mij natuurlijk niet bekend... maar het is evident dat er een veiligheidsdreiging is, dat die urgent is... en dat Nederland daar, net zoals overigens andere landen, een reactie op geeft, vind ik zeer verstandig. Ja, onze eigen verslaggever, Arabische Wereld, Lex Rundekamp, zei net... het komt allemaal een beetje laat. Dat hadden we toch wel ook misschien eerder kunnen beslissen. Ja, ik weet nooit hoe journalisten um, altijd weer over informatie beschikken... die nog beter zou zijn dan degenen die direct verantwoordelijk zijn... voor de veiligheid van het ambassadepersoneel. Ik denk dat minister Timmermans gewoon de juiste besluiten heeft genomen. Maar het lijkt erop dat Nederland um, achteraan heeft mogen aansluiten... als het gaat om het verstrekken van informatie. Nou, ik, ik kan dat moeilijk beoordelen. Um, ik denk dat Nederland het juiste besluit heeft genomen. Um, het is natuurlijk wel zo dat Nederland... Um, zolang mogelijk heeft geprobeerd ook om eh, ambassadepersoneel daarvoor eh, consulaire dienstverlening voor de nog aanwezige Nederlanders eh, te kunnen blijven zorgen. Mm -hmm. Ook is het zo dat er natuurlijk nog Nederlandse gijzelaars zijn in Jemen. En eh, zonder daar nu verder over te willen speculeren, denk ik dat het altijd verstandig is dat je zolang mogelijk probeert om je werk zo goed mogelijk te blijven doen. Alleen ging dat kennelijk niet meer. Nee. Maar is de communicatie hier met dit boek dan wel duidelijk genoeg geweest? Bijvoorbeeld ook tegenover die Nederlanders die nog altijd in Jemen zitten. En dat zijn er nog, toch nog steeds eh, zo'n veertig? Ja, ik, nogmaals, ook dat is voor mij niet helemaal te overzien, want daarvoor zou er moeten zijn. Ik weet niet of iedereen is bereikt, maar ik heb het vermoeden dat dat allemaal uh, goed is gegaan... om de dood eenvoudige reden dat we dit uh, al eerder bij de hand hebben gehad. En uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken op dat, uh, op dat vlak ook wel weet hoe ze moeten handelen. Dreiging uh, richting een Nederlandse ambassade in Jemen. Is dat voor u uh, reden om eerder terug te komen van reces? Vindt u dat de Kamer eerder terug moet komen? Ik heb, zoals ik u net in de antwoorden ook aangeef, niet het idee dat Nederland de verkeerde maatregelen neemt. Dus voor zover ik dit kan overzien en informatie heb, en ik denk ook niet dat we veel meer informatie zullen krijgen. Uh, kan ik niet anders dan beo uh, beoordelen dat het uh, mij in ieder geval de meest adequate maatregelen... zijn. Mm -hmm. Ja, dat begrijp ik. Maar het is niet voor u omdat uh, er een dreigende situatie is reden om de Kamer terug te vragen? Naar nee, het lijkt me niet dat, dat het terugvragen van de Kamer op dit moment iets bijdraagt aan uh, uh, nog meer veiligheid voor de mensen daar laat staan om uh, uh, de, de, de, de afweging die de Nederlandse regering heeft gemaakt op dit moment en alle daglicht te zien. Ik heb daar geen aanwijzing voor. Het is natuurlijk niet zo dat we het nieuws niet volgen. Uh, de Kamer mag dan weliswaar nog met recess zijn, uh, dat betekent niet dat we ons werk niet doen. Um, volg het nieuws en uh, proberen ook uh, als het nodig is met gerichte vragen um, gewoon onze controlerende taken te blijven uitoefenen. Ja, en bent u tevreden over hoe de, de verschillende instanties hier samenwerken? Lex Runnekom zei net van ja, we hebben wel veel instanties die daarover gaan. Die samenwerking gaat niet altijd even gemakkelijk. Is dat ook uw indruk? Kan ik heel moeilijk beoordelen. Um, ik heb ook niet het verslag van, uw, uh, uh, van de heer Rundekamp zojuist gehoord. Um, uh, mij lijkt dat in ieder geval dit besluit, wat ook door andere Europese en ook andere Westerse ambassades is genomen, het enige en ook juiste besluit is, omdat het uh, de veiligheid van de mensen die daar werken uh, bovenaan stelt. En dat is de eerste verantwoordelijkheid van de werkgever. En dat heeft Buitenlandse Zaken dus gewoon serieus gedaan. Ante Boeken, Buitenland woordvoerder van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Hartelijk dank voor de toelichting. Het is acht minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het is tijd voor de sport. Gio Lippens, goedemorgen. Morgen, Lara. Gaan we het hebben over het voetbal. PSV door naar de vierde voorronde van de Champions League. Dat is natuurlijk goed nieuws. Maar door winst van Zenit sint Petersburg... zal de ploeg het de volgende keer moeten opnemen... tegen een sterke ploeg, ala ja. Arsenal-Milan. Ja, ze zijn dus niet geplaatst uh, voor, die, uh, voor, voor, voor die laatste wedstrijd, voor die uh, play-offs die uiteindelijk gaan beslissen aan, uh, over deelname aan uh, de groepsfase van de Champions League. En inderdaad, uh, Arsenal, Milan, Schalke, Olympique, Lyon en Zenit zijn wel geplaatst. Het draaide gisteren even om Zenit, als die nog zouden verliezen, uh, maar dan zag het er eigenlijk helemaal niet naar uit, dan, uh, dan zou PSV eventueel als geplaatste ploeg uh, doorgaan. Dus dan zou PSV uh, in ieder geval een geplaatste loting kunnen ondergaan. Nu is dat niet zo. Dus ze krijgen krijgen een van die sterke tegenstanders. En ik zou bijna zeggen, laat ze maar komen. Um, ze speelden gisteren weer fris en fruitig. Zoals ze dat de afgelopen wedstrijden hebben gedaan. Net Het is een de eerste jonge ploeg, hè, Wat zeg je? Het is een jonge ploeg. PSV. Het is een hele jonge ploeg, alleen die jonge ploeg, uh, daar da, da werd al meteen naar de eerste wedstrijd uh, tegen Zulte, die thuiswedstrijd, hè, waarbij iedereen eigenlijk verrast was door de manier van spelen. Er werd gezegd, al wacht maar, die lopen nog wel een keer tegen de muur op, uh, het wordt een keer lastig. Maar goed, afgelopen weekend in uh, Den Haag hebben ze zich uh, prima overeind gehouden, goede eerste helft gespeeld en nu was het uh, vooral de tweede helft die uh, erg sterk was. En... Uh, Voorlopig uh, ja, trappen ze niet in de val uh, waarin veel ja, jonge ploegen trappen door, door op een gegeven moment inderdaad, uh, enorm ver weg te zakken. En uh, de, de kwaliteit niet te halen van die eerste wedstrijden. Dat enthousiasme dat vlakt vaak wel wat weg. En tot nu toe is dat bij PSV wel hetzelfde gebleven in al die wedstrijden. Ik moet eerlijk zeggen, de tweede helft, de eerste helft was niet echt geweldig goed. En het had ook zomaar meteen al in die eerste helft, vroeg in de eerste helft, al 1-0 voor Zulte waregem kunnen zijn. Dan was het waarschijnlijk een hele andere wedstrijd geworden. Maar ja, dat is voetbal hè. Uiteindelijk scoren zij ook niet. PSV trouwens ook kansen zat in de eerste helft, maar de tweede helft lukte het allemaal wel. En toen viel de een na de ander. Nou, dan kijken we naar Vitesse. Want heeft hij heeft natuurlijk ook nog Europese kansen. Vanavond Europa League uh, tegen een Roemeense club. Uh, hebben ze kans? Tuurlijk. Ja, die hebben wel kans hoor. Die hebben in de uitwedstrijd hebben ze keurig gelijk gespeeld. Uh, een beetje masseltje mazzeltje gehad. Een penalty waar iedereen echt uh, verrast uh, door was. Uh, waarom ze die nou kregen. Maar goed, uiteindelijk 1-1 uh, gespeeld daar. En uh, ja, ik denk dat ze het uh, nu tegen uh, FC Petrolul... Zoals je dat uh, in het Romein zegt... Uh, <lacht> ze ja. Het is een vervoeging, ik kan er ook niks aan doen. Uh, maar uh, in ieder geval, uh, die club die heet zo. En uh, ja, ik, ik, ik denk eerlijk gezegd dat Vitesse thuis gewoon uh, daarvan uh, moet gaan winnen. Uh, ze hebben in elk geval gezegd dat ze vol op de aanval gaan. Uh, en uh, dat is mooi. Peter Bos, die, uh, die wil er in elk geval een aantrekkelijke wedstrijd van maken. Mag ook wel, hè? want uh, Vitesse speelde ook afgelopen week... Uh, de eerste thuiswedstrijd van deze competitie. Het zat niet echt uh, vol in het stadion. En dat uh, voor een ploeg uh, waren... Uh, nou ja, Vorig jaar in ieder geval heel wat heeft laten zien. Die uh, weer een aantal uh, bepalende spelers is kwijtgeraakt. Maar uh, ja, ik denk toch wel uh, weer aardig kan meedoen. Goed, we gaan het ook nog even over het zwemmen hebben. Want uh, Ranomi kroma Jojo heeft een wereldrecord gezwommen op de 50 meter vrij. Goede prestaties hè, na het WK. Um, ook een Nederlands record van Monique Nijhuis. Wat toch een fijne opsteker is voor het Nederlandse zwemmen. Lijkt mij. Ja, uh, jij zegt Monique Nijhuis. Nijhuis had brons op de 100 meter schoolslag. Uh, het was een uh, uh, Nederlands record van uh, Sharon van Rouwendaal op de 800 meter uh, vrije slag. Die, uh, die brak uh, een heel oud uh, record ja, uit precies. 1998. Uh, en van Rouwendaal was er niet eens bij op het, uh, op het WK. Uh, nou, Nijhuis dus inderdaad, die stelde teleur op het WK en die pakte nu dan weer uh, brons. Uh, er was nog een Nederlands record trouwens. Wendy van der Zanden op de 200 meter wisselslag. Uh, dat record had ze zelf al in handen. En dat dat verbrak ze weer. En uh, op de 400 meter vrij, Ferry Weertman. Ook alweer onder een nationaal record uit uh, 2009. Het geeft in ieder geval aan dat die Nederlandse zwemmers. Uh, nou ja, aardig snel zijn. Maar ja, het gaat wel om korte baanwedstrijden. Hè? 25 meter bad. Uh, dus meer keerpunten. En, en ja, blijkbaar uh, liggen ze daar gewoon iets lekkerder in het water. Dan, uh, dan op dat 50 meter bad. Als het er echt op aankomt, want laten we heel eerlijk zijn. Uh, het 25 meter zwemmen is niet Olympisch. Het gaat natuurlijk allemaal om het zwemmen in het, uh, in het echte bad. En. Uh, ja, daar was eigenlijk natuurlijk alleen uh, Ranomi Kromovijojo in Barcelona uh, op niveau... met die uh, gouden medaille op de 50 uh, vrij en uh, drie keer uh, brons. Maar in ieder geval Jojo. Uh, uh, het is wel leuk trouwens... want het is de eerste wereldrecord. Dat, uh, daar staat eigenlijk niemand bij stil. We denken allemaal van ja, Kromovijojo, twee keer Olympisch Goud... dan zal ze ook wel wereldrecords in bezit hebben. Dit was haar uh, eerste wereldrecord op de 50 meter vrijslag, Dus op haar ja, favoriete nummer. Maar dan wel uh, met een extra keerpunt erbij. En ze was 100ste, en dat is ook wel leuk, sneller dan uh, Marleen Veldhuis, inmiddels gestopte diva van het zwemmen. Uh, die in 2008 dat uh, Nederlands record, of dat uh, wereldrecord vestigde. Er waren trouwens nog twee andere wereldrecords, ook van uh, Katinka Hoshu, de wereldkampioenen uh, op de 200 meter uh, wisselslag. En uh, Chad Le Kloos, die Zuid-Afrikaan, die ook uh, Olympisch goud pakte. Ook hij verbrak een wereldrecord op de 200 meter vlinderslag. En nu weten we echt alles, Gio. Ja. <laughs> Dankjewel. Tot morgen. Dan. Ja, zo is dat. Toch. Tot morgen. einde van de Ramadan wordt gevierd vanochtend ook in een moskee in Amsterdam. Onze verslaggever heeft zich daar inmiddels opgesteld. Naast de doos met Turks fruit. U hoort hem zo. Dit is tot half tien het NOS Radio 1 journaal. Het is kwart voor acht. Tijd nu voor onze gesprekken met bewindslieden. Het was een bewogen jaar voor minister Dijsselbloem van Financiën. Hij is voorzitter geworden van de eurogroep en had het erg druk met Cyprus. En dan met het, het reaal over en moet nog meer bezuinigen. Peter Blok in gesprek met de minister. Ja, meneer Dijsselbloem, het was mijn jaartje wel. Dat kun je wel zeggen, Ja, ja zeker. Het was een uh, hectisch jaar. Het was soms ook een lastig jaar. Um, maar goed, uh, het zijn ook lastige omstandigheden. Zware tijden in de economie, lastige tijden voor de begroting... Uh, en ook in Europa zijn we natuurlijk nog niet uh, uit de crisis. Nee, hoe was het voor u persoonlijk als Kamerlid ineens minister van Financiën? Ja, het is een vrij abrupte overgang. Altijd van gedroomd? Van minister worden? Nee hoor, nee, eigenlijk niet. Geen uh, carrière politicus? Nee, ik, vond, uh, ik ben 12 jaar Kamerlid geweest met heel veel plezier. Dus het is niet zo dat ik daar zat te wachten op wanneer mag ik minister worden. Maar ineens ben je het, minister van Financiën, toch een van de belangrijkste ministeries. Ja, het is een uh, prachtige plek om uh, um, uh, te, te mogen zitten. En je kunt je met alles bemoeien? Dat is een van de voordelen uh, van deze plek. Uh, de minister van Financiën mag zich er ook overal mee bemoeien... omdat het bijna altijd ook gaat over financiële aspecten... uitgaven, subsidies, belastingen, uh, bezuinigingen. Dus de minister van Financiën moet zich... Uh, soms wil hij het niet, maar dan moet hij zich er toch mee bemoeien. Ja, bent u nog wel eens thuis? Ja, zeker. Ja, gelukkig wel. Meer dan gedacht zelfs. Ik dacht, ik ga nu mijn gezin via jaar niet meer zien. Maar dat valt uh, nog mee. Ja, koud minister van Financiën. Toen ook nog voorzitter van de Eurogroep. Ja, aan wie heeft u dat allemaal te danken? Dat is moeilijk te zeggen. Er werd al, uh, eigenlijk al een paar jaar gezocht naar een, een opvolger van uh, de vorige voorzitter. En nadat ik een aantal maanden minister was, ontstond ergens het plan uh, dat misschien Nederland de voorzitter kon leveren. Toen is het eigenlijk snel gegaan. En daar is ook uiteindelijk hele brede steun uh, voor gekomen van uh, eigenlijk al mijn collega's. Dat is veel werk dat is ook lastig. Dat is natuurlijk een groep van 17 landen, binnenkort 18. Met soms uiteenlopende belangen. En met hele moeilijke beslissingen die we allemaal moeten nemen in onze landen. Want overal is het economisch zwaar. Maar De samenwerking is hecht. De vastbeslotenheid om als eurozone hier versterkt uit te komen, is ook heel groot. Was het niet lastig, want ineens werden uw woorden nog belangrijker... ...werden ze nog meer op een goudschaaltje gewogen. Kiest u sindsdien uw woorden zorgvuldiger? Nee, dat deed ik daarvoor ook al. Alleen de soms wat directe Nederlandse stijl... Eh, ...om ook gewoon stelling te nemen, ook politiek inhoudelijk stelling te nemen... ...dat is niet in alle landen, in alle culturen eh, even gewoon. Dat was wel over en weer, denk ik, eh, even wennen. Maar ik wil graag mijn stijl gewoon wel behouden. Dan uh, dat ene woordje. Hoe vaak bent u daar nog wakker van geworden? Template. Nee, ik heb er niet wakker van gelegen. Inmiddels is uh, de aanpak die we in Cyprus hebben gedaan uh, met de problemen in de banken daar uh, vastgelegd in een Europese verordening. Daar hebben we net onlangs uh, beslissingen over uh, genomen. Dat is een heel belangrijk besluit waarmee we de uh, discussie die we kregen na Cyprus... Uh, hoe gaan we om met banken? Wie betaalt de rekening als een bank omvalt uh, voor de komende jaren nu beslicht hebben? Die rekening wordt namelijk eerst gelegd bij de eigenaren van de bank en de bank zelf. Dus beleggers, financiers. In de tweede plaats bij de financiële sector uh, die zelf daarvoor fondsen moeten aanleggen. En pas in allerlaatste instantie bij de overheid en dus de belastingbetaler. Toen viel iedereen over u heen. Achteraf spijt van? Nee, ik heb er zeker geen spijt van. Ik heb op die bewuste ochtend vier interviews gegeven en vier keer hetzelfde betoog gehouden. En ik denk dat, dat uh, uh, ja, de schok die dat toen even teweegbracht uh, ook in de internationale pers... heeft wel de discussie over uh, wat wordt genoemd bankenresolutie en versneld en onder grote druk gezet. Zodanig dat we nu uh, een Europese afspraak hebben, Europese regelgeving hebben gemaakt... Waarin dit principe, de belegger, de financiële wereld draagt zelf de risico's, is vastgelegd. Gaat het inmiddels beter met onze euro? Het gaat absoluut beter met de euro. Je merkt dat het vertrouwen in de euro weer voor een belangrijk deel is teruggekomen. Maar de economische problemen in een fors aantal eurolanden zijn nog heel groot. En dat maakt ons economisch kwetsbaar, financieel kwetsbaar. Maar goed, de enige weg daaruit is moderniseren: economie moderniseren de overheid moderniseren, zodat Europa ook weer internationaal uh, kan concurreren... en weer zijn eigen broek kan ophouden. Ja, dat kan ook niet zonder bezuinigen, bezuinigen en hervormen. Zeker. Uh, bezuinigen en hervormen ligt overigens heel dicht bij elkaar. Want een aantal van de grote hervormingen die we in gang zetten in Nederland... maar dat geldt ook in andere landen. Denk eens in, uh, aan uh, in Griekenland, waar hervormingen nodig zijn, of in Spanje... In al die landen leiden die hervormingen ook tot minder verkwisting van geld. Dus het mes snijdt daar aan twee kanten. De ja, conclusie van het FD vanochtend, We hebben een aantal economen gesproken... is dat de economie van de eurozone zich langzaam uit de recessie worstelt... maar dat Nederland nog op achterstand staat... mede door het vooruitzicht van extra bezuiniging. U hoorde minister Dijsselbloem in gesprek met onze verslaggever Peter Blok. Gaan we naar de Emir Sultan Moskee in Amsterdam. Onder meer daar vieren gelovigen het einde van de Ramadan met het suikerfeest. Martijn Pink is daar. Martijn, hoe zijn de festiviteiten begonnen? Nou Marcel, ik laat je eerst heel even meeluisteren naar dat speciale gebed dat het einde van de Ramadan inluidde. ...loopt die moskee waar ik ben leeg. Mensen doen hun schoenen weer aan. Ik sta bij een grote schaal met baklava en... Wat is dat meneer? Is dat Turks fruit? Ja, Turks fruit. En ik heb al heel wat stukjes aangeboden gekregen. Maar ik heb het allemaal nog even afgeslagen, want het lijkt me wat moeilijk praten met een volle mond. Het hele pleintje voor de moskee is helemaal volgelopen met mensen. Iedereen feliciteert elkaar. Ja, mensen omhelzen elkaar. Er worden kussen uitgedeeld. Wat, wat zeg je dan tegen elkaar aan het begin van het suikerfeest? Ja, eigenlijk... Uh, het is een afsluiting natuurlijk van, uh, van het ramadanfeest. En uh, ja, je groet elkaar en uh, ja... Dat, uh, dat we toch eigenlijk uh, zeg maar een zware klus hebben geklaard, zeg maar, op die manier. Dus je feliciteert elkaar eigenlijk met de opgave en wat je hebt volbracht? Ja, ja inderdaad. Ja, absoluut. Ja. Wat heeft het u gebracht, deze Ramadan? Ja, het, is, uh, ja, het vaste is natuurlijk ons, ons geloof, islam. En uh, ja, dat is een onderdeel van het islam. Dus uh, vandaar dat het zo belangrijk is. Dus... Nou, las ik uh, dat het ook de bedoeling is dat gelovigen het belang van materiële relativeren, dat ze hun hart reinigen en zich voornemen om zich ook de rest van het jaar vooral voor anderen in te zetten. Heeft u uw hart gereinigd? Nou, dat doen we eigenlijk. Uh, ja, hart reinigen is eigenlijk inderdaad stilstaan bij uh, inderdaad uh, mensen die het gewoon wat moeilijker hebben en ook uh, denken aan de armen en uh, jezelf sowieso op de weegschaal zetten van goh, uh, en terugkijken en, terug uh, en vooruitkijken, zeg maar. En nu het suikerfeest? En nu het ramadanfeest, inderdaad. En, ik zeg het verkeerd? Uh, uh, ja, klopt, ja, inderdaad. Het, het is, officieel is het gewoon ramadanfeest. En dus suikerfeest is er eigenlijk uh, ja, een bijwoordje van geworden. Maar het is officieel ramadanfeest. En wat doe je op zo'n ramadanfeest? <lacht> ja, het is, je feliciteert elkaar. En je gaat uh, ja, bij je ouders ga, ga je langs. Bij, uh, en in principe ga je bij, uh, ja, op familiebezoek... En, en uh, ja, zo hebben we een uh, verkeer. Wat zijn nou typische gerechten die bij dat Ramadanfeest, bij dat suikerfeest horen? Ja, dan, onmisbaar natuurlijk de baklava's natuurlijk. En, uh, en veel zoetigheid. En... Vooral veel zoetigheid? Ja, absoluut. Nou ja. denken veel niet-moslims dat moslims bij elk feest schaap eten. Maar dat is in dit geval niet, uh, niet waar? Nee hoor, nee. Dat is, uh, dat is, dat is over, een, over een paar maanden is het slagfeest. Maar zo is het niet. Nee. Nee. Wat gaat u vandaag doen? Ja, ik ga op familiebezoek. Uh, ja, dat ga ik doen. Dus. Laten we heel even naar de schaal met baklava toelopen. Ja, en dat zul je altijd zien. Vlees. Ja. Op. <laughs> op. Je bent te laat. Ja, ja, nee, ja, goed, als je 500 man hebt, dan gaat het uh, vrij snel. Uh, gelukkig staat er nog wel wat Turks fruit. En dan... Turks fruit, ja, met Neem ik... uh, kokosnoot. <laughs> ja, snel maar Martijn. Turks fruit met kokosnoot uh, erop. De nou, dan ga ik hand. dat nog even eten. Ja, ja, ja maar, maar, lekker. Ja. Nou, lekker. <laughs> <laughs> zie je wel, zie je het aangeboden wordt. Gelijk nemen. Martijn Wink, hoort u vanuit de moskee. Het NOS-Radio en Journaal Media ook goed. Het is uh, bijna acht uur. We gaan nog even naar de verschillende media. Het nieuws over de sluiting van de Nederlandse ambassade in Jemen domineert de voorpagina's vanochtend in de ochtendkrant en op de website. Telegraaf opent met een foto van de ambassade in de hoofdstad Sanaa en van ambassadeur Buikema, die nu dus terugkomt naar Nederland. Nu de Amerikaanse president Obama een afspraak heeft afgezegd... met zijn Russische collega Poetin... heeft de Volkskrant het over een koude atmosfeer. Het asiel voor klokkenluider Edward Snowden is de aanleiding mede voor het afzeggen... maar volgens de Volkskrant speelt de agressieve behandeling van homo's in Rusland ook mee. Britse krant The Guardian schrijft ook over Poetin. Daarin staat de open brief van acteur Stephen Fry... aan de premier Cameron en internationaal olympisch comité. Fry vergelijkt in de brief Poetin met Adolf Hitler. Volkland schrijft daar trouwens ook over. Hitler verhoogde met de Spelen zijn status, zegt Fry. En wat hij daarna deed, weten we allemaal. Fry is bang dat Poetin de daden van Hitler zal herhalen. Maar nu tegen Russen die lesbisch, homo, biseksueel of transgender zijn. Zorgen over de zakcomputers zijn er van de NS-medewerkers in het AD staan die. Die lopen veel te vaak vast, die zakcomputers, en sturen reizigers geregeld de verkeerde kant op. De vakbond FNV Spoor is de apparaten spuugzat. Als er calamiteiten zijn, weten reizigers het vaak eerder dan het NS-personeel, klaagt de bond. Piloten van de traumahelikopter van het UMCG in Groningen... worden de laatste weken vaak vanaf de grond beschenen met laserpennen. Dat staat op de website van RTV Noord. Volgens de woordvoerder van het ziekenhuis... hebben de piloten van de heli last van die laserpennen. Kunnen ze daardoor verblind worden? Opnieuw zorgt een seksfilmpje van een politica in België voor commotie. Op de video's te zien hoe een huilaatse bestuurster... half ontkleed in het gemeentehuis staat te foevelen met een man. Maar wat oh, Noemen we dat zo. Daarover schrijven de Vlaamse kranten het laatste nieuws en de morgen. Een paar jaar geleden dook er ook al een seksfilmpje op. Toen van de burgemeester van Aals, die in een toren in Spanje de liefde bedrijft. Voefelen volgens het Vlaamse woordenboek... is dat iets verbergen of ergens iets instoppen? <lacht> Pardon. Ik Goed, laten we heel even gaan walsen. Ja. Als we met een ijsbier een beetje voevelen. Ja hoor, André Rieu, hoort u, die wil een concert geven op de Noordpool. Uh, lezen we onder meer op de website van L1. Rieu wil met dat concert aandacht vragen voor de klimaatverandering en het smelten van de ijskappen. Volgens Rieu is het concert het grootste logistieke project in de artiestenwereld in de historie. Kosten van de reis naar de Noordpool 2,5 miljoen euro. Spectaculaire reddingsactie dan nog van een jonge ree in de telegraaf bij Jipping boer Mussel was het dier te water geraakt. Op een foto zien we een man die in het water is gedoken en die de kop van de ree boven water houdt. Hij zwemt naar de kant en redt zo het leven van de ree. Helaas kwam het diertje niet helemaal zonder kleerscheuren vanaf. Zijn voorpootje bleek gebroken. en hij moest dus mee met de dierenambulance. Oefenen? Ja, snel dan.